11 uur na Netwijl met het NOS-journaal. De buschauffeurs in Den Haag gaan morgenochtend gewoon aan het werk. Maar na de ochtendspits om half tien... wordt het busvervoer weer stilgelegd voor overleg met de vakbonden. Die voeren overleg met de betrokken wethouder. Vandaag reden er de hele dag geen bussen in Den Haag. De HTM-chauffeurs hielden een wilde staking... omdat ze tegen de openbare aanbesteding zijn... van het openbaar vervoer in Den Haag. De verwachting is dat de chauffeurs vanaf 1 uur s middags weer rijden.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 De bond zegt dat 96 procent van de medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg de CAO afwijst. Volgens advocabo blijkt uit de CAO geen waardering voor zorgmedewerkers. Wat de acties inhouden is nog niet bekend. De advocabo leden hebben een eigen akkoord voor zorg samengesteld. De hoofdpunten daarin zijn minder werkdruk, minder flexibilisering en meer waardering.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 Duitsland heeft zijn huishoudboekje eerder op orde dan gedacht. Volgens de laatste prognose daalt het begrotingstekort dit jaar... tot ongeveer een half procent van het bruto binnenlands product... en eerder werd nog van het dubbele uitgegaan. Het ministerie van Financiën zegt dat de verbetering komt... doordat het beter gaat met de Duitse economie en met de arbeidsmarkt. Doordat minder mensen zonder werk zitten... is Duitsland minder kwijt aan uitkeringen. De Duitse regering verwacht dat het land in 2014... helemaal geen begrotingstekort meer heeft.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 Volgens de peiling van een Vandaag zegt 80% van de PVV-kiezers... dat het vertrouwen gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. Het kabinet verdraait de conclusies van nieuwe Q-koortsonderzoeken... en informeert de Kamer niet volledig. Dat concludeert het programma Nieuwsuur. Het tv-programma meldde onlangs dat het ministerie van Landbouw... al een jaar voor de ruimingen wist dat 100 bedrijven besmet waren met Q-koorts... maar niets deed en de minister pas na een half jaar inlichtte. Het kabinet liet de zaak op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken... en concludeert nu dat er niets vreemds is gebeurd. Nieuwsuur zegt nu dat dat niet klopt en dat de Kamer is misleid. De q koorts heeft aan 25 mensen het leven gekost.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 Een van de oudste kernreactoren van België mag tien jaar langer open blijven dan was gepland. Wettelijk gezien moest de reactor in de centrale van het Waalse Tiange in 2015 sluiten na 40 jaar dienst. Maar de regering die Roepo is vandaag overeengekomen dat de reactor in Tiange tot 2025 stroom mag blijven produceren. De zeven kernreactoren in België produceren op dit moment ruim de helft van alle elektriciteit. De laatste kamerdag voor het zomerreces zou wel eens de langste ooit kunnen worden. Op de agenda voor morgen staat het laatste vergaderonderwerp nu gepland om half vier s'nachts. En daarna moeten nog over veel moties gestemd worden en dat kost ook nog zo'n twee uur. Op 29 juni 2006 viel het kabinet Balkenende 2 in de nacht van Ayaan. En die recordkamerdag eindigde na 19,5 en een half uur. De kans is groot dat voetbalinternational Robin van Persie... nog deze zomer voor het nieuwe seizoen vertrekt bij Arsenal. Hij heeft besloten om zijn contract met de Londense club niet te verlengen. Het contract liep nog één seizoen. Van Persie zegt dat er een duidelijk verschil van inzicht is... tussen hem en de club over hoe het verder moet. Van Persie speelde acht seizoenen bij Arsenal... en won één grote prijs, de FA Cup, in 2005. Het afgelopen seizoen was Van Persie topscorer van de Premier League. Het weer vannacht droog en een graad of 16. Morgen overdag in het hele land stevige regen- en onweersbuien... mogelijk met windstoten. Het wordt 23 graden in Zeeland en 27 in het Noordoosten. Na morgen daalt de temperatuur wat en het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette. Een laatste glas in steen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen... en Den Haag vandaag met het parlementair slotdebat. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Clary Polak. Het gaat weer wat beter met de PVV. Gisteren liepen er twee PVV-kamerleden weg. Vandaag nog maar één. Alleen jammer dat hij wegliep bij ons. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Ja, dit zou een uitzending zijn met vier Kamerleden... maar PVV'er Roland van Vliet liet vanmiddag weten dat hij niet kon komen... omdat hij het te druk had. Dat geldt blijkbaar gelukkig niet voor de andere drie. Kees Verhoeven van D66, Janine Hennes-Plassaard van de VVD... en Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Hebben jullie het dan niet druk... Wij hebben het heel druk. Ja. Wij vervelen ons te pletteren. <laughs> nee, maar voor het oog op morgen, met het oog op morgen... Uh, maak je dan toch nog een uur. Ja. Nee, ja. maar we hebben het heel druk. Maar ik neem aan dat de heer Van Vliet... even wat andere perikelen aan zijn hoofd had. Denk je dat hij niet durfde dat hij bang was dat er alles zou worden gevraagd over het PVV... en dat hij daarom laat afweten? Weet, weet ik niet. Ik ga niet over het personeelsmanagement bij de VVD... en ook niet over het mediabeleid van de, van de PVV... maar uh, ja, dat er iets aan de hand is, zal duidelijk zijn. Als hij hier had gezeten, had je hem wel wat vragen gesteld. Erbij. Dat denk ik ook, mijzelf ja. zelfkennende, ja. Nou, precies een jaar geleden zaten deze politici... En hij dus ook, uh, uh, hier ook uitgekozen door de Haagse redactie van het Oog... vanwege hun profiel en vanwege de verwachting... dat ze een gezichtsbepalende rol zouden spelen in de Kamer. We gaan straks het afgelopen jaar met ze doornemen. En, omdat ze, om, en om ze een beetje te prikkelen... zal cabaretier Jeroen Woe, onze gasten... halverwege de uitzending, scherp doch vriendelijk de maat nemen. <lacht> en beginnen we straks met een column van politiek redacteur Wilma Borgman. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 4 juli. Een grote wetenschappelijke doorbraak, het Higgs-deeltje, is gevonden. Zonder dit deeltje kan niets bestaan, daarom noemen sommigen het ook wel het godsdeeltje. Het is de bouwsteen die massa, gewicht dus, geeft aan alles op aarde. U hoort Govert Schilling daarover. Het deed mij toch een beetje denken aan de maanlanding van 1969. Je weet dat zoiets kan gebeuren, dat het bijna gaat gebeuren... en dan ben je erbij op het moment dat ze het voor elkaar krijgen. Pieter Hicks zelf, die bijna 50 jaar geleden bedacht dat deze bouwsteen moest bestaan, kan bijna niet geloven dat hij de ontdekking ervan nog heeft meegemaakt. Voor mij me is really an incredible thing that het happened in my lifetime. Maar wat kunnen we nu eigenlijk met deze kennis? Het is heel moeilijk om bij zo'n wetenschappelijke doorbraak over je euforie heen te stappen en te zeggen wat je er allemaal mee kan. Als we even terugkijken, eigenlijk alle dingen die we nu helemaal vinden. Elektriciteit, een computer, gps of bestralen in een ziekenhuis. Al die dingen die we nu normaal vinden zijn begonnen met een wetenschappelijke doorbraak. Die andere grote fysicus, Stephen Hawking, vindt de ontdekking de Nobelprijs waard. Maar hij verloor wel een weddenschap van Peter Higgs. Het lijkt ik net 100 dollar Dit is een belangrijk resultaat. En Peter Higgs de Nobelprijs over de doodsoorzaak van de Palestijnse leider Yasser Arafat gaan al jaren geruchten. Arafat werd in 2004 plotseling ziek in Parijs en overleed niet lang daarna. Ook de Arabische tv-zender Al Jazeera heeft nu een theorie. Arafat zou zijn vergiftigd met het radioactieve polonium. Op zijn kleren en zijn tandenborstel zijn hoge concentraties van de stof gevonden. Arafats weduwe wil dat zijn lichaam wordt opgegraven om zijn botten te laten onderzoeken. Ik wil to ask to The buddy of my husband. I think this is my responsibility as a mother, as a wife, and as a partner of this great man voor 20 years. Als een woning wordt verkocht via de veiling. Niemand meer dan 78.000 euro. Eenmaal, allemaal, niemand meer. Brengt hij veel minder op dan wanneer een makelaar het huis verkoopt. Het aantal huizen dat wordt geveild neemt per jaar toe en de Nationale Hypotheekgarantie, die garant staat voor de aflossing van de schuld, vindt het nu wel welletjes. Wij zien nog steeds dat wanneer een woning executoriaal wordt verkocht via de veiling dat de opbrengst aanzienlijk lager is dan wanneer de woning gewoon via makelaar wordt, uh, wordt verkocht. En het uh, verschil is eigenlijk onaanvaardbaar hoog. De NHG wil nu samen met de bank en de eigenaar van de woning gaan kijken of, een, of er een oplossing voor dat probleem is. Het plan is ook om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk woningen op de fijn komen. En uh, dat gaan wij doen door uh, mensen net even wat meer tijd te geven om hun woning onderhands te verkopen. De Olympische sporters zijn overgedragen aan de chef de mission, Maurits Hendricks. En die laat er geen misverstand over bestaan. Ze gaan niet alleen naar Londen om mee te doen. Winnen. Deze mensen hebben allemaal 10, 12 jaar getraind om hier te komen. En uh, die zijn hier om, uh, om succes te hebben. Het Olympisch Comité stuurt alleen sporters naar Londen die bij de eerste acht kunnen eindigen. Zoals de mannen- en Dat was eigenlijk mijn droom. Mijn droom is altijd om naar de Olympische Spelen te gaan. Nu met die vier keer ga ik alles uitgeven. Zeker weten. Op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, wordt een heel andere sport beoefend. hotdogs eten, zoveel mogelijk. Burgemeester Bloomberg van New York hield een speech bij het evenement... maar vroeg zich af wat hij eigenlijk voorlas. No question, it's going to be a dogfight. Just think of how many we got into one sentence. That was really impressive. Who wrote this shit? <laughs> Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. En het nieuws uit de kranten van morgen werd voor u samengevat door Martijn Nijhuis. Ja, burgers en bedrijven lijden steeds meer schade door stroomstoringen. De belangrijkste veroorzaker zijn graafmachines die kabels kapot trekken. Elke dag worden er gemiddeld drie gasleidingen of stroomkabels doorgegraven. Vorig jaar kostte dat de maatschappij een recordbedrag van 200 miljoen euro. Dat hebben de netbeheerders berekend op verzoek van de Telegraaf. Het aantal kapotgetrokken kabels blijft al jaren gelijk. En toch is de schade dus elk jaar groter. En dat komt doordat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van elektronica... Dus als de stroom uitvalt, dan zijn er meteen grote problemen. In NRC Next gaat het over de Britse bank Barclays... die jarenlang de rente kunstmatig laag hield. De vraag is welke banken nog meer meededen, schrijft de krant. Welke banken dus meehielpen aan het gesjoemel met het rentetarief... dat wordt berekend voor leningen tussen banken onderling welke banken niet de reële tarieven doorgaven, maar tarieven die beter uitkwamen. Die tarieven hebben wereldwijd invloed op de spaarrente, de hypotheekrente... en de kosten voor een creditcard. Het absurde is, de bankiers hebben met hun gesjoemel wel geholpen... om de economische crisis minder erg te maken. Want de belangrijke oorzaak van de crisis is gebrek aan vertrouwen. En als bankiers met gemanipuleerde rentestanden vertrouwen in elkaar vijnsen... dan is dat stukken beter doordat ze hun wantrouwen de vrije loop laten. Nou ja zolang het niet uitkomt. Morgen is het de laatste dag van het parlementaire jaar 2011-2012. De Volkskrant vindt het een mooi moment om de rekening op te maken. Welke partij heeft het meest voor elkaar gekregen? De ChristenUnie, concludeert de krant. De vijfkoppige fractie had de meeste aangenomen moties per Kamerlid. En in de top vijf van individuele Kamerleden... staan maar liefst drie leden van de ChristenUnie... Ja, die hebben wij dan weer niet in de studio zitten. Een motie kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo leidde de motie van de ChristenUnie en de PvdA... om de missie in Oerenskant te stoppen tot de val van Balken en de Vier. Toch is de Tweede Kamer doorgaans geen leeuw... die met één bril het regeringsbeleid kan veranderen. Het is eerder een knaagdier. Als het zijn werk goed doet, dan laten zijn tanden de prooi niet los. Die metafoor is afkomstig van Boris van der Ham van D66. De nummer drie op de lijst met 89 aangenomen moties. De koffer met boeken blijft deze zomer thuis, staat in het Nederlands Dagblad. Nederlanders nemen massaal hun e-reader mee op vakantie. De verkoop van apparaten waarop digitale boeken kunnen worden gelezen... is de afgelopen twee maanden bijna verdubbeld. Dit jaar zijn al meer dan 100.000 e-readers verkocht. En het komt waarschijnlijk doordat ze gebruiksvriendelijker zijn geworden. De letters zijn tegenwoordig duidelijker en kunnen ook worden vergroot. Ook niet onbelangrijk, ze zijn een stuk goedkoper geworden. In het commentaar van Trouw gaat het over het hiksteeltje. Dat zal ons leven niet direct veranderen... maar het is wel een historische dag voor de wetenschap, schrijft de krant. Het wordt wel meteen genuanceerd. Een dikke eeuw geleden dachten we ook dat we alles wisten... Maar toen kwamen kwantummechanica en relativiteitstheorie en stond alles weer op zijn kop. En ook nu met het waarnemen van het Higgs-deeltje is de natuurkunde nog niet af. Het commentaar wordt afgesloten met een geruststellende opmerking voor iedereen die niet snapt van het Higgs-deeltje. De Amerikaanse natuurkundige Richard Feynman zei altijd standaard aan het begin van zijn college... mocht u er niks van snappen, maakt u zich dan geen zorgen. Ik begrijp het zelf ook niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. chance of misinterpretation So let your hips do the talking I'll make you laugh by acting like the guy who sings And you'll make me smile by really getting into the swing Getting into the swing Getting into the swing Getting into the swing Getting into the swing Getting into the swing Getting into the swing of convenience waren dat met I'd Rather Dance With You. Het is tijd voor het parlementaire slotdebat van het oog. In de studio Kees Verhoeven van D66, Janine Hennes Plashaard, Plasgaard, ik, ik heb iets met die naam, Dit doe de tweede keer dat ik het fout ja, heb, van gaat de, heel de goed. VVD. En Ronald Plasterk, daar komt het door, dat Plasgaard en Plasterk van de PvdA. Het lijkt allemaal op elkaar. Hè? Ja, het lijkt allemaal op elkaar. Oh. En de lege stoel behoort PVV'er <laughs> Roland van Vliet. Onze parlementaire verslaggever Wilma Borgman trapt af. Politiek is niet voor bange mensen. Dat is een zin die je heel veel hoort. Een stelling van, weet iemand van wie? Churchill. Uh, Ruud Lubbers was het volgens mij. Die als Nederlandse politicus in de jaren tachtig uh, introduceerde. Het is volgens mij een... Uh, ik heb zelden een zin gehoord in Den Haag die zo vaak is misbruikt. Want het Binnenhof is juist vol met bange mensen. Mensen die bovenal bang zijn om hun macht, hun kiezers, hun zetels... hun invloed te verliezen. Politici zijn mensen geworden die A zeggen en B doen die elkaar aanspreken op eerlijkheid en duidelijkheid... maar zelf ook bluffen en niet de hele waarheid zeggen. Die onze euro's in een Europese erme gooien... en zeggen dat ze dat doen omdat we anders onze euro's kwijt zijn. Geen gewone kiezer die dat begrijpt. Die verkiezingsprogramma's volschrijven met voorstellen... waarvan ze zelf al weten dat ze onhaalbaar zijn of niet te betalen. Die niet hardop de durven toe te geven... dat ze alleen maar op papier weten hoe het verder moet. Politici die zeggen dat leiderschap betekent dat je dingen doet... die kiezers niet zo leuk vinden. Durven geen stappen te zetten zonder focusgroepen. Tijdens een debat zitten ze te twitteren... om te zien hoe de gewenste reactie luidt. De politici van vandaag kloppen zich op de borst... omdat ze een akkoord hebben bereikt. Een akkoord dat zorgt voor 3%. Geen kiezer die dat begrijpt. Maar dan merken de politici dat kiezers boos worden... omdat er nare dingen in staan. En dan gaan ze beloven dat die nare dingen worden teruggedraaid zonder dat ze er eerlijk en concreet bij vertellen... welke andere nare dingen ervoor in de plaats komen. Politici van vandaag kloppen zich ook op de borst... omdat ze juist niet met dat akkoord hebben meegedaan. Maar zij durven er dan weer niet bij te vertellen... hoeveel ons dat, dat ons land gaat kosten. Politici zijn mensen die je hardop hoort denken dat idealen... ach, idealen, dingen zijn uit een voorbij verleden. Dingen die je misschien nog opschrijft... maar die je meteen wil inruilen voor de macht. Want politiek... politiek dat is iets voor mensen die macht willen. Al dus parlementaire verslaggever Wilma Borgman in haar column. Dit ging natuurlijk niet over jullie, hè? Nee, gelukkig niet. Ja, ik hoor dat maar één iemand volmondig zeggen. En dat is Kees Verhoeven. Ja, die heeft een boter uh, op zijn hoofd oh. Oh. Oh. Nou ja, ja. <laughs> Wat zeg Nee, me? het is een. We, we zijn allemaal wel eens op een verjaardagspartijtje of een andere uh, moment. En dan gaat het over de politiek. En dan hoor je wel dit soort geluiden van mensen. Uh, ik vind het aan de ene kant een. Uh, nou, het is een harde analyse van het, van, van het politieke bedrijf. Ja. Alsof politici, Door iemand die hier altijd, dagelijks rondomt, Ja, maar goed, dus ook wel de, de, met de neus op de feiten uh, zit. Uh, aan de ene kant uh, gebeurt het vaak, maar het gebeurt ook heel vaak niet. En dan doen politici wel wat ze uh, beloofd hebben. En ja, dat gebeurt ook. Dus, uh, nou, okay. Laten we niet te pessimistisch zijn. Nee, laten we niet te pessimistisch zijn, mevrouw Hennis. Uh, idealen ja. zijn dingen uit een voorbij verleden... Ja. die politici meteen willen inruilen voor de macht. Ik weet niet hoe het komt, maar ik moet plotseling aan de weigerambtenaren denken. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja? ja? Ja, nee, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. want de VVD natuurlijk jaren geleden heeft gezegd... we willen van die gewetensbezwaarde ambtenaar af... Um, en dat heeft ook in ons verkiezingsprogramma gestaan. Dat heb ik als woordvoerder uitgedragen. En toen kwam het moment dat er een werden werd ingediend. En toen uh, moest de VVD uh, heel even Baksel halen. Uh, ten behoeve van, ja, van het coalitiebelang. Uh, We waren bezig met het managen van een crisis. En uh, uh, het realiseren van grote wetgevingsdossiers. Uh, um, inmiddels is de politieke werkelijkheid een andere. Um, en hebben wij ook als VVD gezegd... we hebben nu ruimte, nu doorpakken en, um, en, is en dus dan, afschaffen. En is dat dus opportunisme? Is het angst of is het wat anders? Nou, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te gaan zeggen... je moet materiële onderwerpen niet gaan uitruilen tegen immateriële onderwerpen. Maar iedereen weet, iedereen hier aan tafel weet... dat zodra je in een coalitie zit, dat je soms een concessie moet doen... een vergaande concessie ja. moet doen, die pijn doet. Dat hoor je dat dan is ook niet... altijd, hè? Dat, is, dat, dat ja. weet iedereen, omdat je het ook iedere keer weer hoort. Maar niet te min leidt het wel... Tot dat soort oordelen die je niet alleen op verjaarspartijtjes ja. hoort. maar ook van mensen die hier dagelijks rondlopen. Nee, maar dat snap ik heel goed. Hè. Maar even, even serieus: als je kijkt naar die weigerambtenaar. in 2000 werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Verantwoordelijk bewindspersoon tijd Job Cohen van de PvdA. gaf toen ruimte aan die weigerambtenaar. Het was de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Halsma. die zei. eindelijk wordt de invulling gegeven aan het recht op gewetensbescharen voor ambtenaren. Dat mm -hmm. vinden wij als GroenLinks superbelangrijk. D66 in coalitie. Maar u gaat nu de hele. Eh, camera, maar het gaat om de VVD. Nee, nee maar ik, ik. En om, en om nee, draaien. Nee, maar u mij nu ook de, de ruimte. Nee. Om dat eerlijk te zeggen. D66 in Balken en de 2 kon het niet afschaffen. PvdA in coalitie met ChristenUnie en CDA. kon het niet afschaffen. Wij konden het met, in coalitie met CDA niet afschaffen. We hebben nu een demissionair kabinet... en dan zeg ik, kom op, doorschakelen... Maar... initiatief naar de Kamer toetrekken en nu regelen. Ja, maar, mevrouw Hennis, dat, dat verhaal... we hebben het dus nu hoeven. al vaak genoeg uh, gehoord. Hè. Uh, eerst uh, tegen, toen voor en nu weer tegen. Uh, ik heb me wel zorgen gemaakt... over het liberale geweten van de VVD... de afgelopen twee jaar. Maar ik maak me nu zorgen niet zozeer over de weigerambtenaar... want dat zal nu uiteindelijk wel goed komen uh, Als de VVD nu wel uh, op het rechte pad blijft op dit punt. Maar bijvoorbeeld het begrotingsakkoord... Dat hebben we ook gesloten met een aantal partijen. En daarvan is ook nu de VVD op ah, alle gaan we fronten aan het Dus Het dus is niet alleen die weigeramte. Maak u geen VVD's zorgen. Nee, nee, ik ga even ja. door, want ik wil even het rijtje af. Want het is niet alleen de VVD uh, die leidt aan het uh, verkwanselen van zijn ik wou idealen. Maar zeggen, nee. uh, uh, uh, ik herhaal maar. het nog maar een keer: idealen zijn dingen uit een voorbij verleden die politici meteen willen inruilen voor de macht. Bij de Partij van de Arbeid moet ik heel raar aan de JSF denken. Meneer Plasterk. Dat begrijp ik niet. Want nee, dat zal ik u uitleggen. De Partij ja, okay, nee, van nee, Arbeid ik, heeft, ik zeg de Arbeid dus heeft ervoor gezorgd... dat er twee toestellen <laughs> werden aangeschaft. Uh, uh, bedoel, uh, Nu is de Partij van de Arbeid... plotseling tegen aanschaf. Nee, we zijn niet plotseling tegen aanschaf. We, we zijn, uh, altijd uh, hebben we gevonden... dat het geen goed uh, project maar was. Maar u deed ook willen... mee uit angst... voor een kabinetscrisis. Nou ja, daarom vond ik, eerlijk gezegd... die column ook meteen weer afgeven op politici en de politiek. Ik loop hier nog niet zo lang. Dat is toch niet voor niets? U deed nou, ook laat... mee uit angst voor een kabinetscrisis? Ik zal even antwoord geven op de vraag die u me stelde. En, en ook op het onderwerp van die column, van die politici die deugen niet. Want dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Ik loop hier nu vijf jaar rond. Ik heb daarvoor heel lang uh, in de wetenschap rondgelopen. En ik vind, dat is niet mijn conclusie. Ik zie hier mensen die consciëntieus proberen om met hun idealen wat te doen. En iedereen in het land snapt ook dat als je dat doet... en je hebt niet een absolute meerderheid, we hebben geen... Uh, stelsel zoals in Amerika waar een van de twee partijen altijd de meerderheid dan moet je concessies sluiten. Ja, en dan heb je zoals Janine wel eens een lastige situatie waar, waar ik bedoel we ziet iedereen het gebeuren en dan kun je gnuivend zeggen: oh, dan moet je dat inslikken." Maar je kunt ook zeggen: "Ja, dat is voor een woordvoerder die oprecht die opvatting heeft. En nu voor het coalitiebelang moet, moet buigen is dat naar." Maar nou, aan de andere de kant de anders moet eerlijker zijn. Nee, je kunt niet de, natuurlijk moet je voor de verkiezingen eerlijk zijn over wat je wilt bereiken. Maar je kunt niet uitsluiten. Ik, Kees, ik vind het flauw dat je daar nu zo... Je kijkt er wel zo'n inquisitie achterbij. Je kunt niet uitsluiten dat je na de verkiezingen... op zo'n punt, ja, omdat je vier punten binnenhaalt... Nee, niet. en Even nog even, even over de JSF. Want uh, RTL Nieuws meldt vanavond dat Hillen niet van plan is... de minister van Defensie, de demissionair minister van Defensie... om uh, te stoppen met investeren in de JSF. Ja, dat echt een heeft, gekke toestand. Daarvan. GroenLinks heeft dus een motie van ontrouwen aangekondigd. Die vindt dat ook een gekke toestand. Gaat u die steunen? Nou, ik, dat vind ik, dan moeten we echt, dat over zoiets kan ik hier niet lichtvaardig in mijn eentje wat zeggen. Dat moeten we in de fractie bespreken. Maar ik denk dat de minister... Ik ben bang dat u door de fractie wordt... Teruggefloten? Nou, niet eens teruggevloten, want we hebben een woord voor de defensie... en die is natuurlijk de eerste om daar een standpunt over in te nemen. Maar zoiets zwaars als een motie van wantrouwen... ja, dat is goed gebruik en ook verstandig om dat eerst in je fractie te bespreken. Ik vind dat de minister in ieder geval met vuur speelt. Als die, hij is al demissionair. Hoe demissionair kan een de mens op een gegeven moment zijn? Als je dan ook nog een uitspraak van een Kamermeerderheid aan je laarslapt... dan, dan, dan is, wel, uh, is er wel wat aan de hand, ja. Want het is gewoon gemeenschapsgeld. Dus als een Kamermeerderheid zegt... minister, u mag dat hier niet meer aan besteden... Ja, dan, dan kun je dan niet zeggen, ik ga vrolijk door. Nee, maar ah, laten we eerlijk zijn. De PvdA uh, uh, veroorzaakt het mislopen van een orde van 200 miljoen. Nee, nee, nee. Het uh, wil nu de stekker trekken uit de JSF. Wil tegelijkertijd alle kazernes in Nederland openhouden. Wat doen ze daar nog? Schoenen poetsen? Laten we wel even reëel zijn. U zegt uh, werkgelegenheid voorop. Maar ondertussen uh, haalt u eigenlijk alle mensen ja. bij Defensie... Uh, ja, ik vind uh, dat de VVD de heeft nu 100.000 werklozen geloof ik veroorzaakt. En nu als het gaat over wapentuig, nu is het opeens wel werkgelegenheid voor de JSF. Want die dingen... Waarom, de PVandaan, waar de PvdA een rode streep door had, zijn gewoon 6.000 banen alleen al Zijn daar. jullie voor de JSF, Kees? We, we, we hebben over de JSF gezegd dat we nu uit de testfase willen stappen. Ja, dat, dat hebben we altijd wij. gezegd. Ja, maar, ja, maar dat is wat anders dan wanneer je eerst het een zegt en dan het ander. Nee, maar dat is ook niet zo. Je kunt het blijven herhalen, Kees, maar het is niet waar. Ja. Maar we kopen we die toch... dingen van de plank, dat is het standpunt Nu we toch bij D66 zijn... D66 verkeert natuurlijk in de luxe positie... dat ze al zes jaar geen regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Meneer Verhoeven, ik zou zeggen houden zo, u ziet... Maar het nou, D66 is net natuurlijk altijd een partij geweest die regeringsverantwoordelijkheid wil dragen. Het is ook in het verleden zo geweest dat regeringsverantwoordelijkheid ons ook niet altijd even makkelijk is afgegaan. Uh, en het heeft ook al eens tot dalende uh, aantallen zetels in de Tweede Kamer geleid. Ja, maar we durven nog steeds wel die verantwoordelijkheid te nemen. En we groeien in de oppositie weer als kool nu. Uh, dus we gaan weer gewoon voor uh, een uh, regeringsdeelname En een uh, deelname ja? aan een hervormingskabinet waarmee we Nederland weer gezond kunnen dat maken. Dat vind ik ook wel weer grappig. Want u, ziet nou, u maakt uh, onderdeel uit van een vijf partijen gelegenheidscoalitie, mm -hmm. als ik het zo mag noemen. Ja. Die, al die lenteakkoorden en weet ik veel wat allemaal, maar goed. Mm -hmm. uh, vier partijen daarvan die vertonen al uh, vluchtgedrag. Ja. Dus u weet ook alles van bange politici. Nou ja, dat hebben we ook gezegd. Kijk, wij hebben gezegd dit begrotingsakkoord is nodig. Dit is nodig om Nederland uh, de begroting van 2013 weer gezond te, te maken. Anders krijg je stijgende rentes, oplopende kosten, allerlei andere pijn bij Nederlanders in de portemonnee. Dus sluiten we een akkoord. 14 miljard bezuinigen kan je niet doen met uh, alleen maar leuke maatregelen. Daar zitten pijnlijke maatregelen tussen. Daar staat onze handtekening onder. Als iedereen zegt, van, ja, we gaan nu dat niet meer doen of we lopen daarvan weg. Prima, willen we ook nog over, over meepraten. Maar dan wel zorgen dat er een ander alternatief gevonden wordt. En dat doet dan weer net zoveel pijn. Uh, dus wij zeggen gewoon, hou die begroting gezond. Wij staan voor dat akkoord en het is nodig geweest voor Nederland. Maar kunt u nog op uh, verjaarsfeestjes volhouden dat er geen bange politici zijn? Ja, natuurlijk. Uh, ik ben het in die zin met, met Ronald Plastek eens. Uh, natuurlijk is het altijd lastig. Poli politiek is dat weglopen niet, niet nee, maar bang? Luister, wordt dat, politiek is natuurlijk aan de ene kant het vak... waar alle spanningen in de samenleving uh, uh, samenkomen. Alle beslissingen worden genomen. Natuurlijk ja. wordt daar geduwd en getrokken. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is altijd in de politiek zo geweest. Vroeger ook. In die zin is het altijd uh, proberen uh, het beste oplossing te vinden. En soms okay. moet je dan een beweging maken. Goed. En daar wordt ook met heel veel oprechtheid aan gewerkt. Maar er zijn ook momenten dat je wel eens denkt... nou, nou, nou, sta nou eens voor je zaak. Maar dat nu deze 66 het wel. akkoord of met het Koen... Akkoord. Dat is nu wel de reden ook waar, waarom ik heel blij ben. Dat die keuze, een begrotingsakkoord, hoe je het noemt, wilt. Het is vandaag in de Kamer behandeld, eindelijk. En nu ah. blijkt dat inderdaad op bijvoorbeeld een punt zoals die forense tax. Dat van die vijf partijen er, er, er nou in ieder geval minstens drie uh, niet meer voor zijn. Dus inderdaad, er, Rutte, heeft, Rutte heeft gezegd hier. op het congres dat hij inderdaad die forense tax uh, ja. Uh, ja. wil terugdraaien. Uh, hij heeft er overigens niet bij gezegd waar hij die 1,3 miljard dan vandaan haalt. Weet nee, u het? Ja, maar dat wordt nog. Even een verrassing voor ach, u. Een verra ja. Ach want ik ben geen kiezer. <laughs> Jawel, maar wij, wij presenteren uh, op vrijdag aanstaande om negen uur s morgens ons verkiezingsprogramma. Daarin zal. Wat leuk. Uh, dat u eerst om vijf uur ja. s'nachts moeten debatteren ja. in de Tweede Kamer ja. en dan komt, gaat u om negen uur. Nou, ik presenteer. Dan nou kunt u het beter nu. Kunt u het beter nu even doen. <laughs> ja, nee, nee, ja, nee, ik vind u ontzettend aardig, maar ik ga het toch niet met u delen. Ik zou bijna zeggen dat je iets te verbergen hebt, om het op nee, uit, nee, nee, ik, nee, dat, uh, Het verkiezingsprogramma te wordt gepresenteerd door onze lijsttrekker en de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie. Zij zullen dat verhaal doen. Maar wat natuurlijk duidelijk is, en daar wil ik de heer Plasterke ook even op wijzen: dat begrotingsakkoord was cruciaal. Wat we hebben willen voorkomen is een rente-explosie. En dat hebben we kunnen voorkomen door uh, dit akkoord nee, te sluiten echt... voor het jaar 2013. Ja, maar vervolgens gaat we het niet meer. Nee, maar u ja, kunt nu lachen, jammer. maar we betalen nu al ik 10 miljard per jaar nee, ik aan helemaal. rentebetalingen. Ik vind het triest, wat... vind het triest nee, dat je als politieke uitpraten? partij durft te zeggen... wij zijn hier niet voor, maar we dienen het plan wel in. Maar ze mocht even uitpraten van 10 miljard... Euro, rente per jaar, betalen wij nu al met z'n allen. Geld wat dus niet ja, geïnvesteerd kan worden in politie, onderwijs, veiligheid, wegen. Uh, nou, ga zo maar door zorg. Maar mevrouw staat er dan ook voor. Mag ik nu dan even iets zeggen? Ja, u zegt niet heel veel anders. Nee, dat betekent nee, dat er het geld in rook opgaat. Dat betekent dat wat we willen hebben voorkomen... is dat die rentebetalingen nog verder omhoog gaan. Dat hebben we kunnen voorkomen met het begrotingsakkoord. Maar mag ik u iets wat vragen? Ik wil wel Er zijn een bepaalde zijn maatregelen tegen, tegen dat akkoord. In het begrotingsakkoord waar de VVD niet per se zou voor gekozen worden. Mevrouw Hennis, maar het ik, snap het niet. Het ik snap wel. het niet. Ik ja. snap het echt niet. Ik snap niet ja. dat je met droge ogen kunt beweren. Ik snap het gewoon niet, hoor. Het is niet ja. een politieke uitspraak. Ja, ja, dat dit, dat je met droge, met droge ogen kunt beweren dat je iets doet om de rente uh, omhoog gaan te stoppen, terwijl je in dezelfde zin zegt ja. dat je het over een paar maanden weer terug gaat nee, draaien. Ik VVD, snap het niet. Nee, maar dan moet u beter luisteren, want de VVD heeft vanaf dag 1, na sluiting van dit akkoord, gezegd wij zijn goed voor onze handtekening. Maar mocht blijken dat wij een meerderheid vinden voor een ander ja, ander alternatief. Ja. Waarom, en dat zou een beter alternatief zijn, waarom zou je dat dan laten lopen? En zo is de politiek, en dat is niet anders dan de heer Verhoeven het, net zei. Het is toch raar als je je handtekening ergens onder zet, en als je dan de gelegenheid hebt, opportunisme, voor mijn part, of gewoon omdat je een meerderheid hebt, dat je die handtekening dan weer weghaalt. Maar, met alle respect, de handtekening staat, en die blijft Staan. We hebben verkiezingen, daarna een formatie. Maar en misschien gaan we waarom, regering met we erom hele erom mee mee andere vinden? partijen. Nee, dit akkoord ziet toe op het jaar okay. 2013. Ja, goed, ik zie dus enigszins realisme in. wil even het Zijn jullie dan voor 2013 willen jullie dus wel die forense tax invoeren? Als je zegt het ziet toe op 2013? Ik weet niet wat dat betekent. Meneer Plassak, u bent oost indisch nu. Want ik heb al eerder gezegd. Ik snap het ook niet. We goed voor 2013. Dit akkoord ziet toe op 2013, hoorde ik net. Dus dat betekent het geld kennelijk wel voor 2013. Dus het is nog een logische vraag: geldt die forense belasting dan ook voor 2013? als wij na de verkiezingen in een andere samenstelling een beter alternatief kunnen vinden en daarvoor financiële dekking hebben, dan zou je wel helemaal gek zijn als om we dat te laten een lopen. Dekking, Ik begrijp die column van Wilma Borgman wel. Ja, ik begin hem langzaam ook te snappen. Nou, laten we even. U nou nu te snel weer trekken. We, nee. Laten nee. we even nee, naar te meneer te Plasterk dan. Uh, u heeft vandaag geroepen in een debat dat Diederik Samson heeft aangevraagd dat u de BTW-verhoging wil terugdraaien. Ja. 4 miljard kost dat. Um, en dat wilt u betalen door de bankenbelasting omhoog. U heeft een alternatief. De bankenbelasting omhoog te doen. Ja, dat ging over Het alternatief wat ik vandaag heb ingediend. De ja. ging juist over die forense belasting. Waar we het net over hadden. Daar heb ik een motie voor ingediend. En daar kunnen we morgen over stemmen. Um, met een gedekte nee, maar hoe, alternatief. Hoe gaat u, hoe gaat u die btw-verhoging? Dat is 4 miljard. Hoe gaat u die dan dekken? Nou, dat is onderdeel van onze begroting die we hebben ingediend. Die is gewoon openbaar. Die is, uh, ja, die is gewoon ja, maar openbaar. Ook maar vertel nou ook het even. Vertel het even. Ja. Uh, daar zit, laat ik er een paar van noemen, inderdaad, de bankenbelastingverhoging, voorstel van GroenLinks, ja. wat we hebben overgenomen. Ja. Dat gaan uh, wij zelf dus betalen, hè? want banken, die moeten wij sowieso overeind houden geen, met is, ons belastinggeld. En bovendien gaan ze hun producten maar, duurder, er duurder er maken. Gelijk. Er is geen gratis geld. Maar dat is even heel belangrijk om te zeggen. Er is geen gratis geld. Nee, maar dat je het, het is vind, geen gratis geld. Dus het betekent me... Kees, dat betekent nou dat als je de ene maatregel weghaalt, nee, en nu zit je te dan kom je met de andere maatregel terug en die doet net zoveel pijn. En elke ja, maar keer maar langs ik de zijlijn roepen en mooie sier maken met: oh, we hebben het niet meegedaan en wij zijn er zo voor de burger. Jullie komen met precies dezelfde maatregelen. Of andere maatregelen die precies evenveel kosten. Anders was je probleem niet op. Ik vind er een nieuwe D66 met dit Ja, het is D66, wat duidelijk is. Nee, maar ik was bezig op verzoek. Ja, maar ja, ik was bezig op het verzoek van Kleri om even te noemen wat onze alternatieve dekking was. Als ik even mag. Ga je gang. Van, de bankenbelasting was er één van? Uh, het uh, norminkomen voor medische specialisten. Uh, vermogensheffing voor vermogens boven 125.000 euro. En het serieus invoeren van hypotheekrenteaftrek, besparing. Dus niet alleen maar dat je voortaan moet gaan afbetalen, maar werkelijk dat mensen. En dat levert meer... 4 miljard op? Ja, dat levert. Het, het, Denkt dit u? zijn een aantal, ja. We hebben de, de complete begroting dekt. Dus wij kunnen die btw-verhoging voeren wij niet in. Het is een onverstandige maatregel. Ik heb hier het tijdschrift van de werkgevers van Nederland meegenomen. Die zeggen nee. btw-verhoging is een overval. En die argumenteren, vind ik, met goede argumenten. Voor de horeca, voor de detailhandel, voor het midden- en kleinbedrijf... is het heel slecht. Als de PvdA gaat citeren uit, uit blaadjes <hijen> van de grote gevestigde <hijen> werkgevers van dit land... dan beginnen begin mijn haren recht overeind te staan. Nou. Dat doen jullie nooit. En nu het uitkomt, heb je een blaadje van Forum bij je, van vno en CW, ja? waarin toevallig staat wat de, de PvdA dit keer ook vindt. Neem dat blaad je dan ook mee op het moment dat jullie weer lasten gaan verzwaren voor bedrijven. Het op het moment het dat week, jullie op andere plekken uh, weer allerlei uh, taks gaan invoeren. Goed. En dan niet alleen nu. Wat we nog niet benoemd hebben is het alleroverheersende thema van deze komende verkiezingen. En dat is Europa. Kees Verhoeven, D66 is duidelijk pro-Europa. Maar we horen van u niet wat bijvoorbeeld die reddingsplannen voor Europa ons dan gaan kosten. Nee, dat... A, omdat het moeilijk te zeggen is. Je weet wel wat je erin stopt. Kijk, het is moeilijk te zeggen. U vertelt dus niet het hele verhaal. Nou ja, la, la, la, als, u, als u gelijk bij de eerste zin die ik doe gaat zeggen. u vertelt niet het hele verhaal. Dat klopt, want in één <lacht> zin kun je niet het hele verhaal vertellen, mevrouw Polak. Uh, dus uh, in die zin laat ik er dan in ieder geval drie zinnen aan wijden. Wat, wat heb je gegeven? We willen Vanavond, het uh, <lacht> nou, <ik probeer> een <lacht> nootje te eten, nee, maar ik vind het wel verfrissend. Ga door. Nou okay. ja, verfrissend of niet? Kijk, we hebben gezegd. Uh, we willen dat permanente noodfonds. zodat ik alle landen die in de problemen komen. dat die een stabiele kunnen doen. En daar staat één ding tegenover. Namelijk dat ze hun economie weer concurrerend en gezond maken. En daar hebben we nu ook afspraken over gemaakt. Namelijk dat er toezicht is van Europa op zowel de banken... ...als op de landen die een ongezonde economische situatie hebben. Hoeveel miljard het precies kost... ...per wanneer, per saldo, nadat je een heleboel geld weer teruggekregen hebt... ...dat weet niemand... Dat en is zorg dus ook niet. Maar als je die investering niet doet, dan kost het in ieder geval een heleboel geld. Oh ja, hoeveel Want, meer dan? Want dat weet u dan ook niet. Nee, weet dat u Dat kun je dan ook niet zeggen. Weet u nee, het? weet u het maar, maar dat is nou juist het, het probleem. Niet. Maar ik ik kijk nou ja, nou mijn als collega Kolmes heeft er wel een notitie over geschreven, een vrij stevig verhaal waarin hij heeft uitgerekend wat het kost als bijvoorbeeld de eurozone uit elkaar valt of de euro uit elkaar valt. Ja. Nou, dat gaat in de miljarden lopen. Dus in die zin is het wel verstandig om te zeggen... Europa is nog lang niet af, Europa is nog lang niet perfect... maar Europa uit elkaar laten vallen. En, en, en, en dat kost het allermeest van alle scenario's. Dat is onze overtuiging en dat hebben we ook uitgezocht. Kunt u het nog overzien? Kunt u een rekensom maken, meneer Plasterk? Uh, nee, uh, je kunt niet inderdaad uh, voorspellen wat het kost... als er zoiets dramatisch gebeurt als het uiteenvallen van de eurozone. Het is mijn vaste overtuiging dat het heel slecht zou zijn... als het nu nog zou gebeuren. Kijk, je kunt best terugkijken en zeggen... was het nou verstandig dat Griekenland uh, deel werd van de eurozone? Uh, Goed, maar, maar dat heeft weinig zin. Ja, dat ja, heeft weinig ja, zin. Ja, dus, en als je nu in ja, deze situatie ja. tegen de wereld zegt... nou, je kunt je euro niet meer vertrouwen als je hem in Europa hebt geïnvesteerd... want je weet niet of je het terugkrijgt... dan kan er inderdaad een kettingreactie op gang komen met grote schade. We maar, hebben in de bankencrisis, laat ik okay. één getal noemen... bij de bankencrisis, een paar jaar geleden gezien... 35 miljard per jaar, structureel, zijn we sinds die crisis kwijt. Elk jaar weer, jaar op jaar. En die bankencrisis was bij Lehman in Amerika. Dus ik denk als we dichterbij in onze eigen muntzone een crisis krijgen... dat de kosten per jaar groter zou zijn dan dat. Wat vindt u van, want dat is, dat is een vorm van doemdenken, of is dat niet zo, mevrouw Hennis? Dat we nu investeren in een stabiele eurozone? Nee, nee, nee, nee, nee. Het, het, het, het waarschuwen voor, uh, voor, voor al die doemscenario's nee. als we het niet zouden doen. Nee, maar we moeten wel oppassen dat we niet, zoals toen uh, we het referendum hielden in Nederland over het verdrag, hè, het, Liss het verdrag van Lissabon, mm. of het grondwettelijk verdrag zoals het toen werd genoemd, dan zeiden de, de voorstanders: als we hier niet mee instemmen, dan gaat het licht in Europa uit. En de tegenstanders uh, die zeiden: um, als, we nu, als we nu niet tegenstemmen, dan uh, geven we onze soevereiniteit volledig op. En dat is natuurlijk allemaal onzin. Dus het vraagt om enige realiteitszin en het is ook van belang om mensen vertrouwen te geven. Wat we ja. nu doen is in het belang van onze spaartegoeden, onze pensioenen en onze Handelsbelangen, dat is het uitgangspunt. Um, uh, en het is, mooier kan ja. ik het ook even niet maken. Nee, nee maar het vervelende is natuurlijk wel. Dat wordt, dat wordt dan gezegd. En uh, dat moeten wij dan maar geloven. Maar als wij vragen naar concrete cijfers, dan krijgen wij op zichzelf dat een eerlijk antwoord. Maar krijgen we dus te horen dat die er niet zijn. Dus dat het al, het is, het is... wat kost het om uw kapotte auto naar de te brengen en te laten repareren? Wat kost dat? Dat hangt er vanaf wat er kapot is. Nee, maar u vertelt nu niet het hele verhaal. Oh nee? Nee, u noemt geen getal. <laughs> Zo bent u aan het interviewen. Oh jawel, dat kan, dat kan, dus ik, dat, dat kan ik u zeggen. Als er drie banden in, in, al in, in, in drie lek zijn... Nee, maar in die zin ben ik, ben ik wel <laughs> je enigszins je verdrietig. Ja, nee, als kan drie ik banden, proberen, als je drie banden maar... moet ja. verwisselen... dan koste, of al moet ja. moeten uh, aanschaffen... dan weet ik precies wat nee, tuurlijk, dat kost. Tuurlijk, nee, maar de realiteit maar is dat het voor een handelsland als Nederland... als wij nu eenzijdig uit die euro zouden stappen... als we dat helemaal laten ploffen... zijn de gevolgen desastreus. We bevinden ons nu twee jaar in een crisis. En ik weet één ding zeker als we nu niet handelen en de neuzen dezelfde kant op zetten... dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ja. Dat is wat je ja. niet moet willen. En het is heel moeilijk om daar bedragen aan te plakken. Ook omdat de bedragen zo enorm zijn... dat niemand zich er nog iets bij voelt. Ik wil er één ding dus bij zeggen is... over ja? Europa, want dat is wel belangrijk. Kijk, de neuzen dezelfde kant op. Ik ben blij dat er in Europa nu politiek wel een andere wind gaat waaien. Dat het niet alleen maar is bezuinigen tot iedereen erbij neervalt. Maar dat we ook weer eens gaan praten over groei, over banen... en over werkgelegenheid en over het beteugelen van de financiële markten. Ja. Maar wat vindt u dan van de uh, huidige ontwikkeling... dat uh, de flanken, zal ik maar even zeggen, van de politiek, dus laten we zeggen PVV en SP, dat die scoren omdat ze wel degelijk met zekerheden schermen. Hè, pensioenen, banen, Europese superstaat, al dat soort dingen. Um, ik bedoel, als ze zelf al niet bang zijn, dan spelen ze in op de angst. Wat, wat, wat vinden jullie daar dan van? Nou ja, en ook wel met wat succes. Want ik vind dat, eerlijk gezegd, ja? Rutte nu toch uh, voortdurend het halve verhaal vertelt. En, en ik denk inderdaad uit angst voor leegloop naar de PVV. Maar daarmee voed je dat, dat gebrek aan vertrouwen. Dat is onzin, misschien... hè? Sorry. Nee, maar hier, dit, dit is natuurlijk gewoon onzin. Kijk, Europa is verworden tot een bureaucratie, bureaucratie. Net zoals het Rijk dat is, de provincie is, de gemeente dat is. Dat betekent als liberaal dat je kritisch staat ten opzichte van elke overheid, ook de Europese. Dat is precies wat Rutte als premier van dit land doet. Hij handelt in het belang van onze pensioenen, spaartegoeden en handelsbelangen. Dat is wat voorop moet staan. Smijt met containerbegrippen als bankenunie, politieke unie... heeft allemaal geen zin. Wat we moeten doen is aan de juiste stappen zetten... en stabiliteit terugkrijgen in die eurozone. Maar dan zegt hij, ik hou niet dan van verkezichten... en dan komt hij een week later terug. En het dan zou heeft u, misschien goed zijn als de premier... hoeveel steen nee, nee, nee, krijgt dan voor het, het Nederlands Belang. Dan, ik ben het eens met, met mevrouw Hennis. Uh, maar dan, dan moet de premier ook echt met een visie en keuzes en stappen komen. En hij heeft nu een beetje gezwalkt en steeds een beetje aan, aan twee walletjes gegeten... in Europa het een zeggen en in Nederland het ander zeggen. Nou ja, wat dat vind opvalt. ik ook niet sterk. Dus opvalt. ik wil dan wel ook een verhaal maar over dat Europa. niet eens bevragen is, want dat is precies het verhaal. Maar het. Wel misschien... met wat ze zegt, maar niet met wat de premier in de VVD doet. Dus dat is weer het verschil tussen ze zeggen en doen. Ja, maar dat is precies mijn, mijn en dat is in Europa. En natuurlijk groeien dan de flanken, want de groei zit dan misschien aan de flanken... maar de oplossing zit niet aan de flanken. Nee, maar nee. wat de flanken doen zijn natuurlijk oplossingen beloven en verwachtingen wekken. Ja. die ze net nooit niet gaan waarmaken. En dat is dat, is, dat legt een plicht op ons om het verhaal realistisch en pragmatisch te brengen... en vooral niet te gaan smijten wat ik ook D66 en ook de PvdA heb horen doen... met allerhande containerbegrippen waardoor iedereen afhaakt. Nee, maar, laatst, maar goed, maar laatst, maar laatst. Ik, wil even, ik wil even... want, want dit, dit wordt een herhaling van, van, van Zetten. Wat, mij, wat mij opvalt is <lacht> uh, uh, dat... Uh, ja, Wedden. We zitten hier lekker uh, opgepept. Heel <lacht> ja. goed, wat hebben jullie... Nou ja. Um, ja dat het ook wel, ja. Eventjes, we, we hebben dus geconstateerd die flanken wel degelijk op de angst proberen in te spelen uh, van mensen als het mm -hmm. om Europa gaat. Behalve D66 toen de partij, namen de VVD, uh, um, dat in zekere zin ook iets, an, iets minder, maar door te zeggen ja Europa is niet ideaal. Europa is niet ideaal. Nee, het is het maar zin. het is wel noodzakelijk. In feite. En, en vervolgens komen jullie met die doemscenario's. Dus ik Ik bedoel, je handelt in het Nederlands belang, je handelt in het belang van de Nederlander. En dat is, dat is de koers die nu gevaren wordt. En terecht. Nee, volgens mij wat zouden noem nou eens een getal, wat zou de schade kunnen zijn? En toen heb ik de schade van de vorige crisis genoemd en gezegd dat deze is dichter bij huis. Dus ik denk dat die schade groter zou kunnen zijn. Mooi. Dat is het antwoord op de. Nou, dat is waar? dan, uh, hoe, hoe groot was die ook alweer? 35 miljard ja, okay. per jaar. Goed, dankzij zover. 5% uh, van ons nationaal product. Omdat het de tweede keer is, noemen we het van nu af aan ook een traditie. De kolom van Jeroen Woe. Er wordt wel eens gezegd dat het politici ontbreekt aan moed en dat de angst regeert. Den Haag zou zich laten leiden door peilingen. Ja, vage voorspellingen, je ziet het overal. Bij het WK in Afrika hadden we Paul de octopus. In Polen hadden ze Zita, de olifant, en wij hebben Maurice, de hond. Hij schiet vaak verder naast dan Arjen Robben, maar toch loop je achter hem aan, bang om kiezers kwijt te raken. Maar maakt dat politici bange mensen... Ik denk het niet. Als ik om me heen kijk, zie ik toch echt dat het in de Tweede Kamer wemelt van de politieke lefgozers. We hebben het het hele jaar gezien. Ik bedoel, je moet het maar durven naar het Europees Parlement... en daar tegenover alle grote leiders met een glimlach verkondigen... dat er niks mis is met een Polenmeldpunt en dat er geen reden is om het af te keuren. Wat een lef. Ik zou op de dag dat dat op de agenda stond... mijn moeder een briefje laten schrijven dat ik ziek was. Of van Haarsma Buma, in de wandelgangen beter bekend als stoere Sibrand. Ja, je moet het maar durven, hoor. wekenlang in het katshuis, overlopend van arrogantie... Een akkoord smeden waar je voor de volle 100% achter staat. En dan, als dat akkoord stuk loopt, een paar dagen later met exact dezelfde arrogantie een totaal ander akkoord presenteerde... waar je ook voor de volle 100% achter staat. En vervolgens, als er dan wordt geschreeuwd om een grote koerswijziging en nieuw bloed in de partij, waar je overigens natuurlijk ook voor de volle 100% achter staat, om dan jezelf te kandideren en lachend de nieuwe leider te worden. Ik zou het niet durven. Maar ik weet wel wie ik moet bellen als er een enge, dikke, zwarte spin in de hoek van de kamer zit: Stoere Sibrand. En zo wemelt het in de politiek van de waaghalzen en durfallen, dappere DB, Braveheart Bleker en Hero Brinkman. En dan natuurlijk de helden van deze week, PVV'ers Hernandez en Kortenhoeven. Toen zij er na zes jaar achter kwamen dat de PVV misschien wel eens een heel klein beetje niet zo democratisch zou kunnen zijn. Toen hadden zij de moed om Geert Wilders recht in zijn gezicht te twitteren dat ze opstapten. Omdat ze boos waren, omdat ze zich door Geert het bos ingestuurd voelden. En u weet hoe het gaat met PVV'ers in het bos, daar hoor je meestal weinig meer van. Het mag misschien juist allemaal wel wat minder met de stunts in de politiek. Natuurlijk verliest een politicus af en toe liever zijn ziel dan zijn kiezers. Maar is politiek voor bange mensen? Ik ben bang van niet. Jeroen Woe. Goed, geen bange mensen, lefgozers. Klopt dat wel? Ja, lefgozers. Ja, ik zal mezelf niet zo snel bestempelen als een gozer. Maar je moet wel, je moet wel doorzettingsvermogen hebben. Nou, en en uh, volhouden. En, en ook durven. En ook durven incasseren, overigens. Ja. Over incasseren gesproken. Wat is, wat is eigenlijk erger? Dat je doorlopend kritiek krijgt alle niet op verjaarspartijtjes, maar gewoon door op kritiek... of van vervelende journalisten, of dat je belachelijk wordt gemaakt. Wat is erger? Nou, ik denk, het, ik denk dat het laatste uh, erger is. Als je belachelijk gemaakt wordt, dan ben je eigenlijk het moment van de dialoog. Kritiek vind ik uh, het contact met mensen, praat over uh, beslissingen... en daar kun je dan wat van leren. En belachelijk gemaakt worden gaat vaak over je, terwijl kritiek vaak tegen je is. En daar kun je dus meer mee. Dus ik denk dat je, belachelijk gemaakt worden te, erger is. Het, uh, dat ben ik met jou eens. Maar het is natuurlijk wel zo dat iedereen heel erg uh, snel toegang heeft... tot vele politici door social media. Mm -hmm. En dat mensen worden graag ook virtueel leeg lopen. Ja, ja, dus kritiek dus, ja, en belachelijk maken... Ja, loopt ja. inmiddels wel een beetje ja, door met, elkaar je als heen. Politicus ja. merkt, Ronald twittert trouwens ook tegenwoordig. Hè? Dat is goed om ook even te melden. Want de vorige <laughs> keer dat we hier zaten... toen zei Ronald, nee, ja. je moet niet twitteren... want dan heb je geen rustmomenten meer. En wie twittert er <laughs> tegenwoordig ook? Ja, ik Ronald. Ja, dus, nou, nou, dat dat is toch wel memorabel. Wat je merkt over kritiek is dat politici... die een speech houden niet geïnterrumpeerd worden merk ik aan collega's, die vinden dat meestal niet leuk. Dus, want dat is toch ook een, een teken van, ja, laat maar gaan. Dus uh, uh, over het algemeen is kritiek, ja, dat is ook een vorm van... Nou, kennelijk is het interessant om te kijken wat iemand ergens van vindt. Inderdaad, belachelijk gemaakt worden, schouderophalend benaderd worden, is erger. Ja, ja. maar jullie willen toch ook als politici, uh, in het algemeen heb ik het nu over... Um, um, toch ook heel graag behagen, Nee. Of niet? Nee. Ik, ik denk niet dat je in de politiek moet gaan om te behagen. Ik denk dat je gewoon in de politiek moet gaan... omdat je denkt, we willen doelen bereiken. En dat kunnen de doelen zijn die bij je partij horen... die bij je ervaring uit, uit je eerdere deel van je leven horen. Dat kan van alles zijn. Idealen kunnen vanuit allerlei gronden komen. Maar als je gaat zitten, gaat zitten proberen te behagen... dan denk je niet dat je op je goede plek zit. Maar dat is ook onmogelijk. 16 miljoen uh, plus inwoners in Nederland... die uiteindelijk ja. allemaal hun individuele eisen hebben. Ja. Het is onmogelijk om daar uh, uh, iedereen op tegemoet te komen. Maar uiteindelijk... Kijk, een soort van behagen zit er natuurlijk wel in. Ja, want, want je andere... wil uiteindelijk kiezers en zetels en daarmee proberen het land verder vorm te geven. Anders kan ik me namelijk ook niet voorstellen dat, dat jullie je door Rutger Kastikum mee laten slepen naar Ibiza en populair gaan staan ja, dat doen voor zijn is dat je dat, uh, aan de orde stelt. Maar nee, Waarom de... is dat jammer dat ik dat aan de orde nou, stel? Nou, omdat je op een gegeven moment, het is zo vaak teruggekomen dat ik op een gegeven moment ook denk, uh, laat laten Rutger eens, uh, Ibiza uh, geweest? Uh, Rust, Ja, Ronald Plasterk ook, erg leuk geweest. Oh, ja. Zeker waar. Zou Geluk. ik het nog een keer doen? Nee. Oh, zal ik Misschien niet zo snel. Boris van, uh, van Ham um, trouwens ja. ook hoor, ja. oh, okay. partijgenoot Boris van der Ham. Je zou u niet meer doen. u zou het niet meer doen. waarom niet? Uh, opf, omdat ik uh, een iets meer serieuze insteek had uh, uh, verwacht. meer rustig paste ik hem. ja maar goed, Pond. weet je, ik bedoel, je moet ook niet zo snel spijt hebben van dingen die je doet. Nee. Er zitten overal weer leermomenten in. Ik bedoel, als ik alles van tevoren wist, dan zou ik nooit meer fouten maken. En fouten maken is menselijk. En politici zijn nog steeds mensen. Maar het ongelooflijk de pest in het ik weer over begin. Maar het was nee, maar een helemaal vergetelijke uitzending. Ja, nee, maar ik, nee, ik, ik heb er helemaal niet de pest over in. Ik ben er heel erg rustig onder ja, zelfs. Okay. Maar ik vind alleen, het is. Ja, duurt... je, ik bedoel, er zijn leermomenten. Dat ja. mag ja, maar nee, maar gewoon, het gaat dat over behagen, ja zegt, precies. Ja. Ja. Ja. precies. Ja, mijn mijn, mijn, dan mijn, mijn, dan mijn veronderstelling het... was nee, dat je wilt behagen. Is dat dan niet zo? Nee, je, je moet als politicus wel zorgen dat je mensen bereikt. En het heeft niet zin om alleen maar de groep van kijkers en nrc lezers te bereiken. En dat is voortdurend een afweging van waar doe je wel aan mee, waar niet. mee. Ik heb bijvoorbeeld me voorgenomen, dat heb ik tot nu toe ook altijd volgehouden. Ik doe niet aan spelletjesprogramma's ja, en quizjes mee, dat gaat um, Maar, bijvoorbeeld maar ergens wel aan naar Ibiza. Een, ja, maar wel aan een, nou ja, dat, een gespreksprogramma. Maar niet aan limbo. Ja. Een gespreksprogramma was dat, met wat vrolijke noten eromheen. Ik schuif ook wel aan bij een soort stamtafel late night als VI Oranje... waar je zowel de actualiteit van de dag doorneemt als wat over voetballen zit te praten. Waarom? Maar goed, ja, maar leg mij, maakt leg zijn mij eigen dat posten. uit. Mij maar dat je kunt uit. daar bijna geen, geen boodschap in kwijt. Je kunt alleen maar met je kop op tv, toch? Nee, er is in dat programma, wat ik dan net noemde... V.E. Oranje, is er wel degelijk ook over... En Welke boodschap hadden, hadden jullie op Ibiza dan? Dat was een gespreksprogramma met drie mensen. één uit de cultuur, één uit de sport... Maar is en één ook de politiek. verwachting die op voorhand wordt gewekt... en dan daadwerkelijk hoe het uh, uh, de montage uitpakt... en hoe het wordt uitgezonden... Het zijn allemaal leermomenten. Moeten we niet te dramatisch nee, over doen? Ja, ik vraag me. Nee, ik ga niet dramatisch over doen. Um, kan ik, ik nog terugkijken het programma? Nee. Ja, dat kan. Dat kan oh, want maar. ik heb het ook gedaan. Dus dat kan. Okay. Um, uh, ik vroeg me af. Moet je eigenlijk? Moet je als politicus meedoen aan dat soort programma's? Nee, nee, helemaal nee, niet. En ik zeg nee ook heel vaak nee. En dat ja, gaat volgens mij. Volgens mijn allemaal. Collega's hier. Ja. Ja. Ja. Okay. Goed, en het oog, het oog. Dat is wel ja, lastig nee. om daar nee te hebben. Ja, dat, is zeker, dat begrijp ja. ik. En volgend <laughs> jaar moeten van. jullie weer. Want ja. Eens, nee, al, eens ja gezegd blijft natuurlijk ja, altijd ja gezegd. Ja, en, al draai weer, hè? Anders draaien we weer. Draai en we hebben er inmiddels en, een traditie ja, van gemaakt. Jullie ja, ja. moeten wel herkozen worden anders. Want anders doen we het ja, niet. Ja? Ja? Oh, en, en gaan jullie dan t-shirts drukken voor ons als high potentials? Nee, dat dacht ik niet. Nee, ik geloof niet dat wij daar geld voor hebben. Maar tenzij jullie dat ook gaan veranderen bij een volgende regering... dan is dat prima. Nog Even over de peilingen waar Jeroen Woer het over had. Die constante druk van de peilingen, van de media in het ja. algemeen, maar ook de peilingen die zijn er Nou, als wij daar zenuwachtig voor waren, daar waren we al lang op gehouden. Dus, uh, we ik, gaan het, ik heb het niet over zenuwachtig worden. Ik heb het over of je niet op eieren moet lopen vaak. Ik probeer me nu, in tegenstelling tot mijn kritische natuur, ook in te leven in dat het best nog wel een, een, ik een denk moeilijk juist vak niet. is, politicus. Ik denk dat je, je juist he? niet te veel op ja. eieren ja. moet lopen. Wat mij heel erg opvalt is dat partijen die het nu goed doen. En dat is niet flauw bedoeld naar, naar Ronald Plastic van de PvdA. <laughs> want die kunnen dat ook best niet ook een goede dat periode gehad. Beetje... Nee, maar is duidelijk zijn over dingen. En dat als je over eieren gaat lopen. dan ga je dus proberen steeds maar mee te praten naar de mond van de mensen. En dan probeer je dat nog mee en dat. En dan word je niet meer geloofwaardig. Maar, maar, ik is niet opvalt. flauw bedoeld naar deze 16. Nee, maar, maar als maar één partij wacht even, een einde <laughs> <laughs> nee, maar Wacht even, Ronald. Want ik was even, ook even in, in, er, in de zin ja, op. Ja, ja, en dan mag even. jij daarna weer. Um, kijk, wij zijn op dit moment over een aantal dingen heel duidelijk. En dat is niet altijd populair bij de kiezer. Maar jullie ik denk de wel de dat minst mensen zeggen: nou. Partij van alle Kees. Jullie zitten nee, ook wel tussenin, zijn... middenin. Nee. En tussendoor. Ja, maar het midden kan ook heel duidelijk zijn. Je bent nog steeds in de oude politiek van links en rechts, dan en ik met Polen en flanken en dat en het allemaal dat, dat duidelijk is. Maar wij zijn heel duidelijk over Europa. Verklaring, wij zijn heel duidelijk over wij zijn, wij zijn ook heel duidelijk over Europa. Ja. Ik heb net toch een. een groet waar vindt u d 66 60 dan niet duidelijk? Ach, het is altijd geen vlees, geen vis. Nee, maar, nee, maar, noem, het dan dan. Nee, maar noem het dan: want je, je bent die vlees nog vis en algemene termen. Die die containerbegrippen komen er weer. Noem nou eens iets waar wij niet duidelijk over zijn. En jullie wel. Ik denk dat andersom is. De PvdA is laatst alleen maar aan het zwabberen. En wij niet. En dat beloont de kiezer, denk ik. Nee, dus het is gewoon de duidelijkheid van kant. overal tussenin. sociaal-liberaal, het woord zegt het alweer ja, een beetje. Tussenin, noem eens een inhoudelijk iets. Want je bent alleen maar met containerbegrippen nu. Waar zijn we niet duidelijk Jullie over? zijn bijvoorbeeld niet duidelijk over de inkomensverdeling. Als wij dus voorstellen om dat gelijker te maken... wek je de indruk dat je dat wel belangrijk vindt. Als het puntje bepaalt, je komt, ben je toch gewoon VVD-light. En dan stellen jullie allemaal dingen voor die AOW'ers hard raken... die mensen met uitkeringen hard raken. En dan ben je uiteindelijk toch gewoon een rechtse partij. Janine Hennis denkt nu hm. van laat ze elkaar, elkaar maar lekker afmaken. Ja, heerde, ik kijk toe en geniet. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar dit is natuurlijk, weet je, om elkaar zo de maat te nemen. Kijk, Waarom de reden is toch ook politiek? Nee, natuurlijk is dat een politiek. Alleen je zit hier, uh, kijk wat D66 uh, uh, zich wel moet realiseren. dat ze inderdaad al een aantal jaren geen regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Ja. Uh, Alexander Pechels realiseert zich dat ook. Kondigde laatst al in de media aan uh, dat ook zijn partij in de toekomst misschien wel voor een compromis zal moeten gaan stemmen. Hij, heeft, um, hij wilde premier worden. Uh, uh, ja, uh, en ja, daarmee niet, uh, ook fractiediscipline zal introduceren. Dat, ja, dat, ja, dat ja, ja. wordt ja. nog wat. Ja, maar um, uh, elkaar gaan we wegzetten het als uh, vvd al leidt. Uh, dan zou ik zeggen tegen de PVDA: let op voor de SP-Light. Ja, weet je, zo kunnen we elkaar. Ja, uh, dat, dat, ja. dat is een, het is ook niet ik, heel, heel erg he? inhoudelijk ja. om elkaar uh, te, dat, dat nou, te verwijten Ik vind het nee, wel goed inhoudelijk dat, dat, ik ik dat PAS een poging deed om iets te noemen. Dat is dan in ieder geval nog wat. Dan heb je in ieder geval debat. En het, bedoel, het was niet helemaal raak, maar hij zei in ieder geval iets. En dat was Kees, goed. Want je wil toch aan de kijkers of aan de luisteraars laten zien waar de verschillen liggen, zodat die hun keuze kunnen maken. Dus in die zin is politiek debatteren. En ja, dat inderdaad dan de P van de Aanhoud. De benen zegt dat D66 VVD-laat is, terwijl de P van ASP-laat is. Dat doet er dan even niet toe, want dat is prima. Hij doet er in ieder geval ja, een poging Heb je ja, toch huh? ja, ja, Ik krijg uh, er hoop van dat hij in ieder geval inhoudelijk ook is. Ja, dat komt, ik het nou omdat je, komt er nou dat je campagne-leider geworden bent, dat je opeens uh, hier zo met paardenvlees. Uh, de vorige keer heb je me dat ook al weten, dus het zal het niet zijn. <laughs> dat is gewoon weer. Met paardenvlees? Nou ja, alsof je paarden, dat zei mijn moeder vroeger, heb je paardenvlees gegeten als iemand gedurende <laughs> oh, helemaal hyper eroverheen ging? <laughs> Oké, okay, is ook wil, nodig bij jou Ronald. Ik wil nog even terug naar die peilingen. zijn peilingen. Ja, peilingen ja. zijn palingen? Ja, dat zei Mark Rutte. Dat is een van de eerste lessen die ik van Mark Rutte meekreeg mee toen ik van het Europees parlement naar de Tweede Kamer... de overstap maakte. En dat is ook waar. Natuurlijk, weet je, peilingen zijn natuurlijk wel... een bepaalde graadmeter. Daar kun je niet helemaal omheen. Maar je moet je daar nooit blind op staren... en daar volledig door laten leiden. Want dan wordt het wel een beetje ingewikkeld politiek bedrijven. Het zijn het um, maar op ja, 3, maar je houdt het natuurlijk wel in de gaten. Dat is om is waar. Maar goed, ja, niet alleen dat. Want het, Peilingen, dus, dus dat zegt iets over wat mensen willen. Uh, uh, politieke partijen gebruiken ook focusgroepen... bijvoorbeeld, om uit te vinden wat mensen ja. willen. Uh, um, uh, hoe Denkt de achterban erover? Dat is het minste wat ze willen weten. En uh, vaak. Maar. Zou dat niet andersom moeten zijn? Zou, zou, zou de politicus niet moeten zeggen, dit wil ik? Ja, maar ik hoorde Geer Leers, uh, CDA-minister, nu uh, van de week op de televisie zeggen... als we ons zelf zo klein maken als de kiezer... dan loopt het met de politiek verkeerd uh, af. En daar schrok ik ook weer ja, van. Dat ik ook Want al ik al dacht, wat is ja. dit voor minachting uh, naar de, uh, richting de kiezer? Mm -hmm. dat, is, dat is niet de kant dat we, ja. we ook twee twee moeten willen gaan. Dingen. Natuurlijk ja. moeten politici durven leiden. Maar ook wel degelijk uh, uh, luisteren naar wat er leeft... En wat er wat wat wat, wat uh, actualiteiten ja, deze, zijn. Deze is toch ook zo'n focusgroep trouwens? Nee, ja, wij doen ook kiezersonderzoeken... en dat, dat soort dingen. Maar het ja, is dus inderdaad een balans tussen. Ook? Ja. ja, dat zeg ik. Ja. We doen de uh, Vroeg hij onzeker. Ja. Nee, wij nee, nee dus we doen wij, het ook. Nee, nee, ja. Nee, ja. Ja. Ik zei ja en ik bedoelde ja. Um, uh, heb je paardvlees gegeten of zo? Uh, nee, we doen ook focusgroepen. Maar ik vind wel dat politici uh, lijnen moeten uitzetten en moeten zeggen beste mensen, misschien is dit een goed idee om naartoe te gaan. Dan krijg je daar een reacties op en dan kun je daar, moet je naar luisteren. Maar je moet niet als dus politici alleen maar zeggen we doen wat het volk wil, want het volk bestaat niet. Nee, je hebt dus twee verschillende dingen. Nou ja, ik breng het toch het even in, maar even in. Uh, ja, het, het, het, he? eh, het ene is de, de inhoud waar je uiteindelijk voor staat. En de, bijvoorbeeld, ik noemde net wat het onderwerp van eerlijk delen. Dat is voor de Partij van de maar wat vraag je dan? We dus, heus die aan een focusgroep voor. Moeten we eerlijk maar denken. er worden uh, campagneleuzes of affiches, of nou, laten we eerlijk wezen, wezen. die worden natuurlijk getest. Van is dit iets wat iemand in één oogopslag pakt, ja of nee? En dan heb je dan Ik heb dat nooit uh, zelf uitgevoerd, maar dan heeft men een lijstje met vier of vijf leuzes. En dan wordt er gekeken welke blijft het beste hangen. Ja, ja dat is niet zo gek. Maar dat, maar, is, maar dat is, uitvoering. is dat geen, dat is dat geen is inhoudelijk inhoud van onderzoek. Van je dat is meer marketing opvastende. en marketing Van hoe pakt een slogan dat uit. Zeg. Maar dat is niet van wat vinden mijn kiezers belangrijk. Daar zijn natuurlijk ook allerlei onderzoeken naar. Dat doet maar dat ook. gebeurt toch? Dat doen jullie ja. toch? Het is toch niet alleen maar leuzen? Nee, Tuurlijk, je doet ook zeg. wel onderzoeken naar zeg. wat vind je van belang? Ja, ja maar ja, ons natuurlijk. partijcongres laat zich bij het aannemen van, van amendementen. Ik, Ik heb leiden. het niet over jullie partijcongres. Nee, Ik heb het over die focusgroepen. Nee, maar die bepalen uiteindelijk het programma. Dus je kunt best in focusgroepen idee nee, krijgen sorry, van wat is. Sorry, dit is echt onzin. Want je hebt uiteindelijk wel die kiezers nodig... en niet alleen maar je partijcongres. Wat is, dat is nou precies onzin? Ja, nou, <laughs> dat jij zegt, nee, ons partijcongres bepaalt het programma. Ja, is uiteindelijk is er Ik heel veel een, onderzoek bij elke steeds. partij. Ja. Maar um, de VVD zit anders, VVD maar die visiteeren om 9. Nee, maar, Wat leeft er in de samenleving? Wat, wat is van belang voor de focus? Welke thema's voeren de boventoon? Ook de PvdA voert dat onderzoek nee, maar de keuze uit. Of en je hebt je die kiezers uiteindelijk nodig voor je hoeveelheid zetels... De keuze dus als je, of je in je ben programma je leden, dan dan zie je heeft, het. ja of nee, die wordt niet bepaald betreft. door een focusgroep. Maar die wordt in ieder geval, als je meer dan één lid hebt, en onze partij heeft, heeft 55.000 leden, wordt dat bepaald. Want wilde ja, jullie wilden 100.000, hè? Jullie geven heel snel nou, hoeveel jullie leden, en dan ga ik het afronden. Hoeveel leden heeft de VVD? Hoeveel partijleden? Ja? Uh, We Kijk, nog de andere hoofd, leden uh, tussen de 40 en de 50.000, volgens ja. mij. Deze 60 heeft er 23.000. Okay. En dat groeit maar door. En dat <lacht> groeit maar door. Zeker na deze uitzending. Ik, <lacht> nou. uh, ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Ik denk dat wij in elk geval uh, geconstateerd hebben... dat uh, um, de angst waar het hele tijd over ging... dat die in contrast staat met het beeld... dat de politici in elk geval graag uitstralen. En dat is daadkracht en een rechterrug. We gaan de verkiezingen tegemoet. Nee, strijdbaarheid. En strijdbaarheid niet te vergeten. Nee. We gaan de uh, verkiezingen tegemoet. Hartelijk dank. We zien jullie over een jaar weer terug, mits jullie worden herkozen. Uh, na het oog kunt u luisteren naar Casa Luna. Uh, zomernachten en daarin uh, is oorlogsfotograaf Jeroen Kramer te gast over zijn werk. Dat hij inmiddels verafschuwt omdat het een te romantisch beeld geeft van de oorlog. Lijkt me interessant. Nee.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 Dit is Radio 1.